Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gehackte onderzoekslaboratorium in Rijswijk heeft los geld betaald aan de hackers. Die zeggen tegen RTL Nieuws dat ze miljoenen euro's hadden geëist. Of er ook echt zoveel is overgemaakt is niet duidelijk. Eergisteren werd bekend dat er gegevens waren gestolen van honderdduizenden vrouwen... die meededen aan een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Een deel werd gepubliceerd op het Dark Web. Daar stonden onder meer namen, adressen en burgerservice-nummers. Volgens RTL heeft het lab dus losgeld betaald... om te voorkomen dat ook data van andere mensen gepubliceerd zouden worden. Leiders van Europese landen gaan vandaag videobellen met president Trump... Vrijdag praat hij met de Russische president Poetin over de oorlog in Oekraïne. De Europese landen, inclusief Oekraïne zelf, mogen daar niet bij zijn. En daarom wil Europa nu alvast wat dingen in het hoofd van Trump prenten, vertelt correspondent Chris Ostendorf. Die EU-leiders willen in ieder geval voorkomen dat Trump zich vrijdag laat inpakken door een zeer sluwe Poetin. En dus wil Europa geen onderhandelingen over het hoofd van Oekraïne heen. Dus met Zelensky aan tafel de volgende keer graag. En geen uitruil van gebieden zonder dat Zelensky daarbij betrokken is. En Betekenend voor het belang dat Europa hecht aan de rol van Zelensky is dat Zelensky vandaag ook fysiek naar Berlijn reist om aan te schuiven tijdens die videoconferentie met Trump. Pas op als je een toastje brie of camembert eet voor je tent op de camping in Frankrijk. Daar zijn twee mensen overleden na het eten van kaas. In die kaas zat de Listeria bacterie. Waarschijnlijk zijn de kazen besmet in een fabriek in Midden-Frankrijk... vertelt correspondent Frank Renaud. De fabriek zelf zegt testen te hebben gedaan... maar geen sporen van de bacterie te hebben gevonden. Dus ook daar weten ze niet waar deze besmetting vandaan zou komen. Het is afwachten wat het onderzoek daarna gaat opleveren. Voedselorganisaties in Frankrijk wijzen er wel op dat dezezelfde fabriek... twee maanden geleden ook al een besmetting met de Listeria bacterie had. Als je Franse kaas hebt gegeten, hoef je niet meteen in paniek te raken. De meeste mensen worden niet ziek van een Listeria infectie. Het kan wel ernstig zijn voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een mindere weerstand. En het weer, de dag begint met blauwe luchten en veel zon. Later trekken de wolken over met de kans op regen en onweer. Wel wordt het opnieuw flink warm vandaag. Vanmiddag 28 tot max 35 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat Vierde tussen Amsterdam Sloten en Schiphol... 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Duif zaagt de week door. Hallo welkom, luisteraars, bij het derde deel, of wel het derde uur van Duif, de week door. Ik heb uh, in de tweede uur, heb ik de week uiteindelijk uh, volkomen door kunnen zagen. Dus dat hoef ik nou niet meer te doen, de week is doorgezaagd. U kan genieten van mooi weer, ik straks ook. Na twaalf uur, want dan keer ik weer huiswaarts en dan uh, ja, daar zoek ik ook wel het zonnetje op hoor. Maar eerst is nog lekkere muziek en uh, ik heb het beloofd om half twaalf een stukje cabaret. Uh, bij uur 2 luisteraars. Wij gaan vanaf uh, uh, het eerste nummer gaan we genieten van onze vriend George Michael. Nou is in een heel ander jasje, want hij gaat een bossa novaatje voor zingen. Desafinado. Zoek je helemaal niet achter die man, hè? Alhoewel, hij kon eigenlijk van alles, George. Wel lekker zwijfende mensen. Esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, ao fundo do peito vai te calar. George Michael, Dessa Finano. Ja, George Michael in de bocht met een bossa Nou, lekker toch? Mocht het nog gaan regenen vandaag tussen de, de zonnebuien door... <lacht> dan krijg je een regenboog te zien. En dan krijg je niet te horen van de marmalade rainbow... Look me down, rainbow. You were fun to have around. I was dreaming of the love I had. Look me down Rainbow You were fun to have around Now I'm changing For the better, for the day Feel like singing Of all the colors you can on Keep me warm and love me till the new day's born. And I pray you will stay forever in Cast on and girl, I almost lost them right out of my head, and just like. I'm Niet. Dat was de boyzone, luisteraars. de jongenszone voor de dames speciaal bij Duifzaag de week door. Duifzaag niet de dames door, maar alleen maar de week. Uh, weet u wat liefde is? Nou, Die Martin die gaat daar uh, alle uitleg over geven. Dat is morgen. A pizza pie, that's amore When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, -a -ling, ting -a, -ling a ling And you'll sing a Bella Starts to play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay tippy, tippy, Like a guitar on their left When the stars make you drool Just like a pasta fuzzle at Samore When you dance down the street With a cloud at your feet you're in love When you walk in a dream, but you know you're not dreaming signore Excusin' me, but you see back in old Napoli that's more De Dead Sam Lore, nou dat kreeg u uh, speciaal onderwezen, oftewel uh, uh, therapie, uh, in een prachtig oud nummer van Dean Martin. Een, uh, een man, een hartedief dief was dat hoor. Die, uh, die kon zoveel vrouwen om zich heen verzamelen, dat was niet te geloven. Dus alles uh, heeft hij van de liefde ervaren in zijn leven. En dat heeft hij nu via een lied aan u uitgedragen. Nou, is toch hartstikke mooi, man? Dat is wel hartstikke mooi man. Uh, mensen die uh, uh, nou, op vakantie gaan, maar Zuid-Spanje eigenlijk niet ver genoeg vinden. Of Turkije of, of Griekenland of weet ik wat, die trekken helemaal naar Afrika. Maar dat kost zoveel geld, dan moet je wel eerst even de Toto winnen. Nou de Toto die uh, heb ik gewonnen vanmorgen en laat die nou net zingen over Afrika. Dus dat uh, komt helemaal goed uit. met Afrika met de, de fabuleuze drummer Jeff Pacaro. Bekend om zijn ghostnotjes. Dat zijn hele kleine ja, eh, drumslaagjes tussen andere eh, forse drumslagen door eigenlijk. Zo kan ik het misschien het beste uitleggen, luisteraar. Ja, Toto, fantastische band. Ik weet niet of ze nog actief zijn eigenlijk. Ik denk het wel. Uh, ja, zoveel goede mu muzikanten. Tegenwoordig uh, met drummer Simon Phillips, want uh, ja, Jeff Pacaro is overleden, dus... Helaas, want dat was een van de, ja, althans voor uh, alle drummers op de wereld was dat een voorbeeld. Jeff Caro, een uh, fantastische, uh, smaakvolle drummer, zoals we dat dan uh, noemen. Uh, voordat we weer met cabaret gaan beginnen, nog even een, uh, een werkje van uh, Fleetwood Mac. We gaan even dromen met ze. Dreams. Ik ga het horen hè! Nee, nee. Nou nou, ja wat is er nou? We er zitten groot? weer tot het nokkie! We zitten weer tot dat nokkie! Goeiemorgen! Noggie, Noggie, Goeiemorgen! Noggie. Goeiemorgen. Dag. Goeiemorgen dat zijn Bep en toe, zo gezellig. Kom er gauw bij. Want het is iets heel bijzonder. Oma Joop, uh, niet meegenomen. Man. Ja, ben ik al, hoor. dat ben ik al. Oh, ja, hey, hey, hey. Hey. die kwam hey, hey. gelijk met ons binnen. Ja, daar ben ik. Nou, wat is de hey, keer? Mocht ik me jas uitdoen of kan ik gelijk weer weg? Ik ben heel bijzonder, ah, Jop, wacht even, hoor. wacht Want er is niet zomaar iets, hoor. Heel bijzonder. bijzonder. Het is niet voor de radio. is nice. de koffie. Dat is niet zo bijzonder, meesje. Dat de ja, het is een paar toch, maar, ja, ja, dat, dat is, is bijzonder, het bijzondere. Hè? Zeg maar luister eens, eh, mijn amateurhoek en zo zitten ze ja. allemaal in. Eh. Ja, oh, ja, daar beginnen we gelijk mee. Laat me deze beginnen. En straks, op de verzoekhoek en zo. Ja, daar hou ik wel van, ja. Daar hou ik wel van, meesje. De amateurhoek. Ja, dat horen die meisjes zelf ook wel, joh. Nou, ik zeg, dat voor de hey, goedemorgen, wezen. Hier is dan weer Omeo Joop met zijn amateur ook. Nou, er komen weer een stelletje van die amateurs. Vertel eens, joh. wat ben ik nou weer helemaal voor van huis gekomen? He? Ik weet het niet, Omeo, Maar het is die man daar met die helm op en met die regenjas aan. Oh, dat ziet er inderdaad wel eh, amateuristisch uit, zee. Hé, hey, joh, kom eens hier. Hoe heet je? Oh, Willempie. Mooi, dan schrijf ik dat meteen op. Willempi. En hoe heet je van je achternaam, joh? Hoe heet je van achteren? He? Ik heet Wim Meer niet. Wim Meer niet? Nee, oh joh, dat begrijp ik even verkeerd. Dat begrijp ik verkeerd. U, u schrijft nou Wim Meer niet, maar hij bedoelt hij, hij heet gewoon. heet Wim Meer niet. Hij heet Wim Meer niet. Ja, nou dat heb ik toch. Toch, Wim meer, staat hier toch hier. De heer Wij meer niet. Oké, oké. Lammer maar gaan, laat maar gaan, maar gaan. Mooi. Eh, vertel je, eh, meen niet, wat ga je zingen? Kom ik heb mij nog minder schelen van mij, maar ga je meteen naar huis toe. Dat vraag ik je niet voor. Nou, mijn Joop, maak toch niet zo druk dat, Ik heb een leuk idee. Luister, je had in de tijd, je had in de tijd... Ja, ja. Nou, in de tijd had je zo'n carnavalsliedje, hoor. Dat ging toch over oh, was Willem... Willempie? Ja, ja! Willempie, over Willempie. Willempie. Nou, als we dat nou zingen met z'n allen, hè? Ja, dan kan meneer me Willempie mee, zelf meezingen oh, me met mee zijn liedje, hè? Nou, ik hou er anders helemaal niet vol, mensen. Ja, dat is ja. leuk, jongens. Nou, daar gaan we, hoor. Allemaal klaar. Hey Willem -Pie, wat vind jij eigenlijk van oma Joopse oren? Ja, hey, hey, hey, hey, hij zal er niet omheen te loggen, hey Willem Pee. zijn er een flinke jongens hoor Willem -Pie. Ja maar hallo, hey, hij zal er niet omheen te loggen, er is ook je even in elkaar rommel. Hé, oma Joop, ik zeg alleen tegen hem, wat vind je van die oren van oma Joop? nou, Ik dat ik een, oh, momenteel op een dieet ben. Ik ben op een heel streng dieet. Ben jij op een, een vermageringskuur? Ja, weet je wat ik heb? Ik heb een zintonic Oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat hoor ik, ik nou, een zintonic-kuur? Nou, nou, daar hou een ik ook tonic. wel mee. mensen. Gin tonic. hoe gaat dat dan? Nou, dan moet je 15 glazen zintonic per dag drinken. Oh ja? En, en dan komt de vermagering vanzelf? Nou, dat niet, maar na 15 glazen zintonic... kan het je niet meer schelen dat je dik bent. Nee. Man nou, is de koffie. Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo? Nou, dat is de koffie. Ja, daar zou je een liedje voor kunnen ja, maken, is Harry. zou heel, heel leuk met een liedje op te maken, Harry. Van dan de koffie? Ja, over dat je steeds de koffie laat vallen. zou een heel leuk liedje zijn eigenlijk. Jongens, dat kunnen we het toch maken, Harry. Zing eens een liedje, uit. gezellig. Ja. Dames, dames, dames en heren, dames en heren. Dames ja. heren Gaat iets heel leuks beginnen. Harry Nak gaat namelijk een liedje zingen. En dat heet Harry, hoe heet het? That is de Oh, maar je toch gezellig al mijn dingetje kleur. Wanneer de soms visite komt al lang in een deur. Maar als ik met de koffie, kom hou die er eens een mond. En heel precies, zou het dan ook goed op? Ik kijk goed waar ik ga en sta. Als mis gaat, roep ik stop. Ga zakjes door de heen heen voorzichtig op de trap. Maar altijd als ik binnenkom, gebeurt dezelfde grap. Nee, ik weet het niet Ik heb er alles aan gedaan Op allerlei gebied Zelfs met een toetje en een bel Gaat het nog altijd wel, Pep en zo's. Hallo, friends. Hier uh, is meneer De Groot. Wacht, gelukkig. Actualiteiten, We gaan we tot die hallo, friends? Laten we daar nou even mee wachten, hè? Laten we het even een beetje niveau houden, ja? Actualiteiten leek me wel leuk. Uh, we hebben namelijk in de studio hebben we een aantal mensen uitgenodigd. Met nieuwtjes, hè, leuke dingen. En om te beginnen heb ik hier naast mij meneer Van Puffelen. En meneer Van Puffelen, zegt u zelf even, wat bent u? Uh, ja, ik ben telefoonbeantwoorder. Ah, oh. telefoonbeantwoorder, hoor je dat ja. te groot? Ja, hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? Uh, nou, dat is heel eenvoudig. Dus ik zal maar zeggen, ik zit bij de mensen thuis... en als de telefoon gaat, neem ik op en dan roep ik hallo. Uh, ja, maar kunt je dat misschien even demonstreren? Ja, dat is een beetje moeilijk, want om moet eerst de telefoon gaan natuurlijk... Hey, Hallo, dat was het. Oh, dat gaat wel snel, hè? Ja, dat gaat zeker snel, zeg. Dat gaat wel even snel, hè? Ja, maar dat is ook mijn taak. Mijn taak is alleen maar opnemen... en hallo, zeggen. Begrijp je wel? En dan gooi ik hem meneer. neer. Ja, maar de mensen weten toch niet wie ze aan de lijn is. Nee, dat men... weten ze niet. Daar gaat het te vlug voor, hè? Maar als ze nou een boodschap hebben... Ja, daar heb ik geen boodschap aan, natuurlijk, hè? Ja, maar ze kunnen toch wel een dringende boodschap hè? Ja, daar zit ik in niet voor. Ik zit hier alleen maar om de telefoon... aan te nemen en hallo te roepen. Begrijp je wel? Maar, maar als ik het nou uh, heel snel bijvoorbeeld zo. Groot. ik sta op. En dan legt hij er al weer op. Oh, dat gaat heel snel, ja. Ja, maar ik ben zelf ben ik nog met een methode bezig... waar het nog sneller gaat, begrijp oh. je wel? Oh, Training, he, het is een kwestie van trainingen. Het uh. moet steeds sneller en sneller. He. Dat vraagt deze tijd. Tempo, tempo. He. Kan u dat eens laten zien dan? Ja, zeker. dat gaat als volgt. Dat was hem. Een... Het eerste onderwerp. eerste onderwerp is al meteen, en dat is heel erg leuk, daar heb ik zelf persoonlijk voor gezorgd. Dat is namelijk een slangenbezweerder, ja! O, oh, wat eng! Toch niet meer echte slangen oh, dat vind ik Krijg... zo eng! Die, We krijgen die, toch die. geen demonstratie hier? Ja, ja, bet, maar kan niks gebeuren, kan wat, niks wat? gebeuren. Uh, uh, ik ik heb ga je naast... in dat toilet. Ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Oh, kom nou even rustig nou. Er kan niets gebeuren. Het is een hele oude slang. Uh, Hier naast zit dus een slangenbeschermer. En uh, mag even hoe is uw naam? Ah oh ja, mijn naam is Ochmet Mostert. Ochmet Mostert. Oh. Ah, meneer Mostert. U... En waar komt u vandaan? Uh, ah, ik kom meneer... persoonlijk kom ik uit de Betuwijk. Ik ben een uh, alle Ah, uit de Betuwijk. Dat is oh. heel uh, bekend, hè? Ja, dat dacht ik al te horen. Nee? Ja. Uh, Want ik vraag wel, u bent slangenbesweerder. Uh, hoe gaat dat precies in zijn werk, dat slangenbesweerder? Uh, kunt u dat even demonstreren of zo? Oh nou, inderdaad. Is dat is dan mogelijk, ja. Kijk eens hier, ik heb hier een mondje bij me. Ziet u wel, gevlochten mondje. Dan zit hij. Hier... Oh. De slang. Uh, wat, ik vragen, wat eet zo'n beest nou? Uh, nou voornamelijk uh, pochtje harde worst. Pochtje daar is hij door. op. Oh. Ah, harde worst. Ja, ja, oh. lekker. Dan uh, nou gaat het mij even om, uh, hoe gaat u dat doen? U gaat hem uit het mandje halen, maar dat doet u met een fluit of zo. Oh nou, nee, kijk eens, ja, dat is al een hele oude slang. We werken al 35 jaar samen. Zo, dat is een hele tijd, hè? Dat is een groot, dat is een hele tijd. Aan En is hij dus een klein beetje doof geworden, begrijp je wel. Een klein beetje doof en zodoende doe ik het tegenwoordig. Doe ik het niet met een flirt, maar met een draaiorgel. Ach, interessant met een draaiorgel. Nou, we gaan eens luisteren, Als u gaat draaien, komt de slang uit mandje, Ja, inderdaad, Mol, dan gaat ik dit er al eens weg, hoor. Even een klein beetje... Al dat Ja, dan komt hij al, hoor. Waarom die. He, he. Nou moet hij uit het mondje komt. Als het goed is komt hij uit het mondje. Komt hij al? Ja, ik zie nog niks. Nou, dan draad ik nog even door. Hij hoort, schuift u het mondje een beetje dichterbij. Misschien hoort ja, hij het ja, niet ja, goed. Ja, oh, nou, ik zie nog helemaal niks, hè. Er Beweging in. Nou wacht, hij komt er even bij. Komt er even bij. Even kijken in dat mondje. Voorzichtig ja, doe ik hem even. Wat, wat krijg ik nog? Er zit helemaal geen slang in. Die slang is er. Ik heb Brepennen. Knottenwol! Oh, ik snap het al. U hebt een naaimandje meegenomen. U hebt een naaimandje? Nou, dan zal mevrouw wel vreemd opgekeken hebben toen ze vanmorgen mijn sokken ging stoppen. pump and gas Ja, die Anita Kerr singers met Do You Know The Way To San Jose. Ik weet wel de weg naar Bloemendaal, want dan ga ik straks naartoe, luisteraars. Want ik ga weer huiswaarts keren. Ik heb nog zo'n 14 minuten te gaan. En dan zit het uh, derde uur van Duitsdag de Week door erop. Uh, ik ga ruimte maken voor mijn goede collega Hans Wassenaar. Die gaat u verwennen met nog meer lekkere muziek. Niels uit Zandvoort. Alles wat niet meer zei. Met uh, ja, zand voor het lunch. En uh, ik ga Hans straks de vrije hand geven over het programma. We gaan hem overdragen, zo te zeggen. Hans heeft het thuis opgenomen van tevoren, het programma. Want ja, het is zomerseizoen en dan, uh, ja, dan kan je niet altijd in de studio zijn natuurlijk. Ik mis hem wel hoor, want uh, normaal komt hij hier altijd naartoe gereden. Dan hebben we altijd een onder onsje. Of een onder of een onder kilo. Dat, uh, <laughs> dat is verschillend, dat verandert nog wel eens... Uh, van standpunt, zeg maar. Maar we hebben het altijd gezellig. Daar komt het op neer. Uh, ik kan nog steeds muziek horen, luisteraars. I can hear music. En nu ook, dankzij de radio. En met Pauw de Leo en Simone Kleinsma neem ik afscheid van u luisteraars van Duifzaag de Week door. Uh, volgende week ben ik er dus een, een weekje niet. Daarna weer wel, hoop ik, in goede gezondheid. Dan uh, kom ik u even wennen met lekkere muziek en stukjes cabaret. Allemaal dank voor het luisteren. En maak er een fijne woensdag van. Doeg, doeg. Vlog me naar mijn keel. Ik besloot mijn leven alleen te leven. Maar ik kan alles opnieuw But I'm still here, alone.